Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de langste formatie ooit wordt vandaag het kabinet Rutte IV beëdigd. Het gaat om 20 ministers en 9 staatssecretarissen. De beëdiging is op Paleis Noordeinde. Normaal is dat op Paleishuis Den Bos, maar daar kan niet genoeg afstand worden gehouden bij de bordesscène. Boogminister Kaag van Financiën zal er niet bij zijn. Zij werd afgelopen weekend positief getest op corona. Koning Willem-Alexander zal haar daarom digitaal beëdigen. Op meer dan een kwart van de basis- en middelbare scholen is de ventilatie niet op orde. Volgens het platform Perspectief Jongeren is onduidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de aanpak van ventilatie op scholen. En gebeurt er te weinig omdat de landelijke overheid, gemeente en schoolbesturen te veel naar elkaar wijzen. Vandaag gaan de basis- en middelbare scholen weer open. Bij een brand in een appartementengebouw in New York zijn zeker 19 doden gevallen onder wie 9 kinderen. Tientallen mensen raakten gewond. Het vuur woedde op de tweede en derde verdieping van het 19-etages tellende wooncomplex... maar de rook verspreidde zich over het hele gebouw. De brand werd veroorzaakt door een elektrische kachel. Acteur en komiek Bob Saget is overleden. De politie vond hem dood in zijn hotelkamer in Orlando in de Amerikaanse staat Florida. Saget was vooral bekend door zijn rol als Danny Tanner in de sitcom Full House... De serie was begin jaren negentig een wereldwijd succes... en werd ook in Nederland uitgezonden. Het is niet bekend waar Saget aan is overleden. Bob Saget was 65 jaar. Op Sicilië is afgelopen weekend de beroemde Scala dei Turchi-klif beklad... met rood poeder. Op de normaal witte klif zitten nu rode vlekken. Wie de poeder op de klif heeft gegooid is niet bekend. De politie doet onderzoek. De hagelwitte klif trekt op Sicilië jaarlijks duizenden toeristen... Het weer in het hele land, behalve op de Waddeneilanden, geldt code geel vanwege kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes. De ochtend begint grijs, later op de dag breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een korte file op de N201, hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort is de vertraging ruim vijf minuten.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 I shut up and drive Shut up and drive Maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen 50 cent, maar ze vank mijn maniemen. Geen, geen 50 cent, was ze vank mijn manymen. Real pad behalve als je showed confidence. Maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen 50-cent, was ze vak mijn maniemen. Geen, geen 50-cent, was wel van mijn maniemen. Geen Curtis Jackson, ze wonen naar de candy shop. Ze deed vroeger kader, maar ze gebruikte de kop. Vandaag vinden ze wel naar go, -Go club. Zij komen met de scooter, dus ik ben Felix op. Ik kan alles van je likken, maar dat weet je toch. Ik kan alles van je pinnen, maar dat weet je toch. Poe, poe, poe, kan je niet dansen, het is hier een feestje toch? Moet, moet die poesie killen, baby, leef je nog? Real bad girl, yeah a showed confidence. But I clatter no evidence. King 50 cent must mm have -hmm. fuck my money, man. King 50 cent must have my money, man. Real Real bad girl, yeah mm -hmm. ja, she showed confidence. But I clatted no evidence. King 50 Cent, must so have my money so man. Geen geen nee, 50 cent. Want ze fuck met elke boos. Ik kan prikken als ik wil. AstraZeneca. Ik ben met Monika. Anders van met Satifa. Jessica is als het zwaar. Mami komt voor Akara. Oh, Makaveli. Hele lauwe Zij wat zonder van 50 cent, ze pakken M&M's van 50 cent. Yes. Real, real bad girl, jij oh. zei showt confidence, maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Oh. Geen 50 cent, maar zelf so ook met many men. Geen? geen 50 cent, maar zelf so ook met many men. Oh. Real, real bad girl, jij zei showt confidence, maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Oh. Geen 50 cent, maar zelf so ook met mijn men. Geen? Leef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk. Maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een security. Ik zag haar een keertje lopen. Ik dacht, wie is deze beauty? En ik heb een ding Ik praat niet door de Call of Jury. De pop, ja, de boxen die staan hard, dus alle buren komen klagen. Gekke party, dus heb geen zin om me te gedragen. Wie weekend komt in de zin, ja, om artiesten te verjagen. What you met de boys omhoog staan alle kragen Het is dus kwart voor negen, s'avonds heb wat biertjes in mijn hand Alle euro's van de maand trek ik vanavond van de bank Ja, de boxen staan op honderd op nul staat het verstand Deze party die gaat door totdat politie hier belandt voor. Oh, I want you so bad This one night got I want you all Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na bijna een jaar krijgen we een nieuw kabinet. De twintig ministers en negen staatssecretarissen van kabinet Rutte 4... worden beëdigd op Paleis Noordeinde. Alleen beoogde minister K. van Financiën zal er niet bij zijn... vanwege een coronabesmetting. Vandaag gaan de basis- en middelbare scholen weer open... maar op meer dan een kwart van de scholen is de ventilatie niet op orde. En dat terwijl ventileren helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken... zegt het RIVM. Mensen die de weg op gaan moeten rekening houden met gladheid. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor bijna het hele land, behalve de Waddeneilanden. Het weer, de dag begint grijs, later ook af en toe zon en maximaal 6 graden. V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 Don't gonna Zo. So.